Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse vrouw van 31 staat voor de rechter. Zij is een van de 12 IS-vrouwen... die vorig jaar door Nederland werden teruggehaald uit Noord-Syrië. Hasna A, zo heet ze, wordt ervan verdacht... dat ze in haar tijd bij IS twee jezidi-vrouwen als slaaf had. Dat is een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt deze stichting die opkomt voor jezidi's. Zij hebben onder dwang uh, ja, bijvoorbeeld uh, huishouden moeten verrichten... voor kinderen van, uh, van haar of, of haar, haar man uh, moeten zorgen. En, uh, ja, da daarnaast natuurlijk wordt ze ook verdacht van andere internationale misdrijven... onder uh, plundering. Het is voor de eerst dat een Nederlandse IS-vrouw terecht staat... voor misbruik van jezidis. Dat is een religieuze minderheid in Irak en Syrië... die het zwaar te verduren had toen IS daar jarenlang de baas was. Nederlandse universiteiten staan er financieel slecht voor. Het lijkt er volgens een accountantskantoor op dat de Unies dit jaar samen 260 miljoen euro verlies leiden. Het zijn 14 universiteiten in totaal. We zien er daarvan vier die het beste aardig doen. En de rest zit op dit moment toch in de rode cijfers. Dat is een best een omvangrijk aantal. Waarom de ene universiteit het beter doet dan de andere is niet onderzocht. In het centrum van Amsterdam is vannacht een explosie geweest bij een advocatenkantoor. Omwonenden hoorden rond vijf uur een enorme knal. Na de ontploffing ontstond er brand. In het pand zitten meerdere advocaten die gespecialiseerd zijn in sociale rechtshulp. En de BN'ers die meedoen aan Maestro kunnen over een tijdje wel inpakken. In de Duitse stad Dresden is een orkest voor het eerst gedirigeerd door robots. Op het podium stonden drie armen met lichtgevende batons om het ritme aan te geven... Toen, volgens de componist, kon het in dit geval niet anders dan door robots. Het stuk is zo ingewikkeld dat een menselijke dirigent het niet goed zou kunnen begeleiden. Het weer nog een grijze dag met af en toe wat opklaringen, maar ook regen. Eerst vooral in het noorden, later zijn de buien juist in het midden en zuiden van het land. Het wordt 9 tot max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg...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 6 Street, hearing you whisper through the phone. You're at the top of the mountain. Wait for me to come home. Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran ja. Immens ja, populaire espier, Ik ben, ik ben een zeggen. enorme fan van deze jongeman. Ja, hij doet het goed. Het is het goed. onvoorstelbaar, want hij maakt zoveel uh, uh, uh, verschillende... Nummers ja. die, die, uh, die, die niet op elkaar lijken. Uh, en, en, uh, Enorm talent. En als een grote concert is, zijn allemaal strijdbaar ja. uitgekocht. Maar he? hij schrijft ook voor Beyoncé. En hij schrijft ook voor, oh ja? Uh, ja. voor, ja. voor, voor grote namen. Ja, wat en, wil jij nog. Ja, nou, nou ja, in zoverre weet ik dat hij bijvoorbeeld. naar uh, één akkoord kan niet het uh, nummer uh, zo uh, in één keer naspelen. Ja. Dat kan hij dus ook. Ja, en hij knap. kan volgens mij, is hij ook bedreven als mensen wat zeggen dat die staan standpeden meteen ook het liedje gewoon ja, gaan maken. Klopt, we hebben er ja. in, in ja. Nederland hebben we er ook eentje. Volle hoeven die doet dat precies hetzelfde. Ja. Wie eigenlijk. doet dat? Colin Hoeven. Als je ja, dus, uh, als je dus een, Nee, maar goed, maar die, die man die speelt bij de Nederlandse Pop All ja, Stars. Ja. Ga niet te veel over uitweiden. Maar die heeft hetzelfde als wat Ed Sheeran ook kan. Oh, ja? mm -hmm. Als iemand knap. een verhaal vertelt. kan hij. op het moment dat iemand het verhaal vertelt. kan hij meteen het liedje schrijven. Nou, dat, dus dat is wel heel knap, heel knap. Dat is goed, heel knap. Uh, nou, iets zeggen. Uh, ja, op 11 oktober wordt uh, jaarlijks de Coming Out Dag uh, gevierd. Ja, sinds en, uh, 2009 dat is dat. Wist je dat? En uh, weet je wie hem in het leven heeft geroepen, uh, Gerrit? Nou, uh, Ronald Plasterik. Kim zelf, ja, ja, ja, ja. Wat leuk. Op, in 2009 was dat. Het, uh, ja. Roy is inmiddels aangekomen. Roy Dongen, welkom Roy. Ja. Dank jullie wel. Dat wist Roy... jij ook, hè? Dat uh, Roland Plasterik. Uh... Ja, hij heeft het in Nederland de scholen uh, opgeroepen om daar aan mee te doen in 2009. Ja. Nou ja, maar ja, ja. hij heeft 11 oktober uitgeroepen tot Coming Out. Day, hè? De... Nee, dat, dat is het Amerikaanse begrip hoor. Oh, Oké, okay. maar in Nederland dan, hè? ja, dat ja. begrijp ik. Nee, dat ja. begrijp ik. Ja. En jij bent voorzitter van in het, in het, het onderwijs. Ja. Jij bent voorzitter van het COC ja. Kernemeland. Kernemeland. Kernemeland. in Kermerland. Zeker. En uh, ja, je hebt natuurlijk hier uh, enorm veel uh, mee te maken met, uh, met die coming out day. Hoe is dat gegaan gisteren? Um, ja, het was een hele drukke dag in ieder geval. Want ik begon om acht uur met het uh, coming out uh, day ontbijt. ons ontbijt in uh, Haarlem. Uh, en om uh, half één hadden we in Zandvoort uh, voor de eerste keer een soort stand-up lunch... voor ter, ter gelegenheid van coming out day. Was dat druk? was dat het was niet druk. Oh. Het was in uh, het oude raadhuis... Uh, mm -hmm. En ik denk dat het mee te maken heeft dat het op een vrijdag was. Dat mm -hmm. is natuurlijk niet de dag dat de meeste mensen in uh, nee. Nee. welzijnsland en uh, overheid en zo nog werken. Uh, dus we hopen dat dat volgend jaar, dat is het op zaterdag, maar dan doen we het op maandag, dat het dan drukker is. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk een hoop uh, mensen die uh, tot de LH, en BTI uh, en uh, nog wat ding behoren. Ja. Die, die al uh, uh, uitgekomen zijn, zeg maar. Of coming out, die, die dat al achter de rug hebben, toch? Of niet? Jazeker, maar coming out gaat eigenlijk meer over veiligheid om uit de kast te komen. Te komen ja, ja, uh, ja. Dus als je al uit de kast bent en het is minder veilig geworden om uit de kast maar te komen, bij, geldt het ook voor jou. Doe eens een voorbeeld van voor minder veilig. Nou, er is een heel groot onderzoek gekomen, het Pink Panel onderzoek. Ja. En daar blijkt dat dus 44% van de mensen in de LBTI doelgroep... Um, uh, onveiligheid ervaart of discriminatie ervaart. De uitgescholden worden, uh, lastgevallen worden... in elkaar geslagen worden, bespuugd worden. Um, dus dat is best veel. En, en, en er daar horen 2,7 miljoen Nederlanders bij, heb ik, heb ik gezien. Klopt dat dat niet? Zeg je? 2,7 miljoen Nederlanders behoren tot die gemeenschappen. Ja, dat Hebben is, je dat is, trouwens, is ja. een schatting. Uh, dat is, dat is best, wel, is wel, best ja. wel een ruim begrip. Maar laten we zeggen, 7% van de bevolking uh, valt onder de LHBTI. Ja, ja, ja. ja. ja. ja dat is best ja. veel. Ja. Ja, ja. ja, er zijn best veel uh, meer mensen dan wat mensen ja. soms in de ja. gaten hebben. Die moet je niet op je verjaardag krijgen. <laughs> nee, nee, nee, dat zeker niet. <laughs> het, dat, het, het leuke daarvan is ook wel dat uh, mensen verwarren dat natuurlijk vaker. Dan kijken ze naar een Pride en dan zien ze allerlei mensen in hele kleurrijke mm -hmm. toestanden. Ja. Uh, maar ja, zoals jullie misschien weten, ik ben zelf ook uh, het onderdeel van die doelgroep. Uh, ja. En ik loop ook niet iedere dag in feestkleding, uh, nee. vieren dat ik uh, gay ben. Dus uh, ja, we zijn allemaal gewoon... Mensen, ja. uh, en we hebben misschien een klein stukje anders dan anderen. En, maar, dat, uh, maar ik zag dat ik, ik je gisteren ook nog tijd had. Om, uh, bij, uh, dat was nog niet 11 oktober, hè? maar uh, bedoel, toen was je ook nog bij de opening van Strom voor de Art. Gisteravond. Ja, was ik ook. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Dus, Even. En daarvoor, daarna door naar de politie Land die voor de eerste keer een Coming Out Day-event uh, organiseert. s'avonds oh, oh, ja. op het politiebureau in, uh, in Haarlem. Oh. Voor de hele regio. En uh, met trots kan ik stellen dat dat. Daar ik ben je daar ook heb, nog geweest. Daar ben ik gisteravond nog geweest. Oh, ja. En daar heb ik een uh, onderscheiding gekregen uh, uh, als voorzitter van het COC van de politie... Uh, en voor de afdeling van het COC, want ik ben niet alleen... Uh, voor alle dingen die we samen doen met Roze in Blauw. om uh, discriminatie of geweld ja. of andere dingen te bestrijden. Nou, de politie is de beste vriend. Ja, ja. Ja, in ieder geval de taxichauffeur die van wat ik gedaan had. toen ja. <laughs> ik daarheen ging. Ja. Maar ze uh, zegt: hij, het is niks ernstigs. Ja. Ja, en maar... het leuke was: de, de, het raadhuis had de vlag ook gehezen. De regenboogvlag. Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja, en dat, dat regel jij dan? Uh, ja, nou, dat, dat regel niet ik. Want uh, uh, onze burgemeester David Molenburg... is de portefeuillehouder voor het Regenbogenbeleid. Inclusie, hè? In en de regio, inclusie. Ja, okay. uh, en die, uh, die heeft dat gedaan. En hij had ook een hele... ja, uh, best wel pittige toespraak ook uh, uh, gisteren. Dus het was, een, uh, ja, was, was fijn dat het er was. Mm -hmm. um, en het gaat natuurlijk niet alleen om daar te zijn. Maar het gaat ook om die boodschap die je daarmee uh, wil uitdragen. Ja, precies. Want jij, er was ook nog iets met de Roze Seniorendag of zo. Is er ook nog geweest, of niet? Uh, ja. Ik wil niet zeggen dat jij er meteen toe behoort. Maar, uh... Nee, dank je wel. Ja, er is ook de, de, de Roze Seniorendag. Die was vorige week, zaterdag. Oh, die was vorige in, week. Ja. In, in, in Utrecht. Uh -huh. ja. okay. Ben je er ook bij geweest? Daar ja, ben ik ook bij geweest. Oh, oh. Ja. Ja, je hebt me er druk ermee, Roy. Ja, ik, maar uh... goed, als voorzitter van uh, COC Killermeland. Ja, maar ik ben uh, op mijn 45e al ambassadeur van Rolse 50 plus geworden. Omdat ik toen al merkte, toen we begonnen met Pride te organiseren. Bijvoorbeeld ja. onze overleden ambassadeur Ruud Kuik... Uh, die was heel oud en die, durf, die, die ontkende, toen ik hem leerde kennen... Oh, ja? dat hij gay was, want hij zei, ja, dat kan... En daar toen kan ik zo voor hem rond, zei, ja, maar dan willen ze me misschien niet wassen... van de thuiszorg en alle andere <lacht> dingen. Dus die was weer terug die kast in. En, oh, en toen dacht ik van, nou, dit kan helemaal niet. Dus ik ben in de nee. 50-plus actief geworden. We dus zeggen ja, verzorgingshuizen, uh, ja. mensen moeten daar ook uh, zichzelf kunnen zijn... maar de mensen die daar ook gaan werken moet ook goed bewust zijn uh, dat ze openstaan voor andere mensen. Ja. Uh, en dat moet ja. dus niet zo zijn uh, dat je kan zeggen van... ja, vanuit mijn religie of standpunt vind ik dat dat niet kan. Want dan gaan die mensen weer terug die kast in... en voelen ze zich niet meer fijn. Uh, ja. Maar merken jullie dat er uh, dat, dat hetgeen wat, je, wat jij doet... of wat jullie doen, uh, uh, nut heeft? Dat het, dat het begrip groter wordt? Ja hoor, ik, denk, uh, ik ben natuurlijk wat ouder. Uh, mm -hmm. En toen ik... Uh, toen ik zelf uit de kast kwam, was ik 24. Want ik kende niemand die gay was. Ik, toen ik eerst een eerste vriend kreeg en een huis wilde gaan kopen... konden we dat niet samen doen. Want was dat was... is Stond voor nog niet? Of? Nee, nee oh. ik, ik ben niet in Zandvoort geboren. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay. nee. <laughs> um, maar dat was gewoon wettelijk. Hè? Bedoel, je, je had helemaal geen homohuwelijk. En nee. Uh, nee, samenleven was, niet, was heel nee. erg lastig. Ja. En als je een huis ging kopen... dan stond er in de eerste regel van je testament... of je wettelijke erfname alsjeblieft wilde afzien. Want anders dan, als je overleed... dan kreeg je partner niet de ja. helft van je huis. Maar dan kregen de andere mensen dat. Ja. En al die dingen zijn veranderd door je daarvoor in te spannen en, en daarvoor te vechten. Verbeterd ook, vind je, of niet? Ver, natuurlijk, want ja, we ja, hebben de rechter, ook, ja, toch? Ja. Ja, we, we, we, we de grondwet, nu en, de grondwet ja. is gewijzigd, waarin duidelijk ja. staat ja. dat het zo ja. is. Dus er verbeteren heel veel dingen. Uh, maar maar je dat, je ja. dat is ook globaal. Dat is, de, over de hele wereld zie je steeds meer landen die het homo uh, steunen en... en uh, ja. Dus maar er, er zijn ook nog genoeg landen die dat niet doen. Ja, zeker. Uh, uh, maar we uh, hebben natuurlijk ook als Nederland... heel vaak harde statements gemaakt. Ook mm -hmm. in het buitenland. Onze ambassades die op bepaalde dagen de regenboogvlag mm -hmm. uithangen. Om, zelfs in landen waar ze dat helemaal niet fijn vinden. En we hadden een premier uh, die ook heel erg duidelijk zei. En een koning, moet ik eerlijk zeggen. Die zich altijd heel duidelijk uitsprak... voor uh, de regenbooggemeenschap in het buitenland. Mm -hmm. uh, en ik hoop... Maar ik vrees dat deze regering daar uh, net zoveel aan doet. Maar ik vermoed dat ze er iets minder aan zullen doen. Ja. Nou, er, zou, er zou eens een andere naam voor verzonnen moeten worden dan uh, LHBT+. Ja, ik doe dus ik... stel, je hoort mij al als ik continu praat over de regenbooggemeester. Ja, ja, dat is veel uh, duidelijker. Er, ja, daar moet je weer een lettertje bij doen. En eerst waren het vier letters met een plusje. Toen werden het vijf letters met een plusje. Ja, uh, ik kan gebruiken ze nu zeven letters met een plusje. <laughs> ja, uh. ja, je moet het ja, bijna dat... uit je hoofd leren nu. Dat is uh, niet lastig, is uh, uh, toch? Jij bent er al ja. mee bezig natuurlijk. Ik wil even naar de Pride gaan. In Stanford is dat een uh, begrip al, hè? Hey? Ik bedoel... Uh, en jullie hebben het een aantal maanden geleden ook in Haarlem gedaan. Was dat de eerste keer, daar of niet? Ja, dat was de eerste pride in Haarlem. Heel hele... geslaagd, hè? Ik? Het was ontzettend geslaagd. Het was een hele erg goede, goede pride. En ja. dat hebben jullie ook mede georganiseerd uit Zandvoort vandaan, of niet? Of, uh... Nee, eigenlijk is de wethouder van Haarlem dacht van nou, hoor, die doet het nu acht jaar in Zandvoort laat ik eens vragen of die dat in Haarlem ook zal ja. opzetten. Zeker ook omdat ik ook regionaal voorzitter van het COC ben. Ja, dus je hebt het wel mede opgezet ook. Ja, ik ben de voorzitter van de nou, Pride uh, Haarlem. Ja, ja. Uh, en we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld Jelmer Koper... die, Jelmer, ja. die, die, die actief is op de socials en dat soort dingen. Ja. Ja. Die doet dat ook voor, voor Haarlem. Je, je hm. werkt samen met elkaar, uh, met ja. een kleine regio. Haarlem hm. is ook al jaren sponsor van de Pride in Zandvoort. Okay. Dus zo werk je gewoon met ja. elkaar samen. We hebben ja. landen, die werken bij ja. allebei de regio. Dus dat is vanzelfsprekend om heel veel dingen samen te doen. Ja. Dezelfde veiligheidsregio, ja. politie. De komende Pride, dat wordt een speciale. Of is dat over twee jaar? Nou, de, de komende Pride noemen wij de generale repetitie voor World Pride 2020. Oké, okay, dus over twee jaar is de, de, World, de Pride. World Pride. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En dat wordt een groot festijn? Wat gaat er meer komen dan... Uh... Er worden 4 miljoen uh, bezoekers verwacht voor World Pride. 4 miljoen? Ja. In voor? Nou, niet in zandvoort, nee, maar... Dus, <laughs> luister, als we, als we, als we 5% krijgen van 4 miljoen... dan doen we meer dan de miljoen. Nou, dus, uh... Als we er 100.000 per dag met de Grand Prix hier kunnen faciliteren... dan moet het ook. Ja, Daarom toch? Ja. Nou, helemaal ja. goed. nou, in ieder geval gaat het... Uh, uh, ja, uh, het gaat niet helemaal goed met de, met de, met de gemeenschap... maar uh, het kan altijd beter, laat ik het zo zeggen. Nou, het, het gaat slechter dan de afgelopen jaren. Dus ja, dat bedoel het, ik ook dat we onze schouders onder kunnen zetten en dat we het beter kunnen. Ja, begrijp ik. Oké. Okay, nou, Roy, hartelijk bedankt. Hartstikke je ja, komst. En uh, ik wens je ja. nog een heel goed weekend. En een goede uitzending. Ja, dat gaat helemaal lukken. Ja, ja, dank okay. je wel. Ja, heel goed. We gaan weer even naar de muziek. En, ja. Uh, ja, ik heb uh, R.E.M. Dat je ik. Dat klopt dat? Ja, hè. Klopt. Losing My Reaction. Ja, ja, ik hoor het ja, uh, druppelen. Dat, dat is de lange versie, uh, Ger. Ah, Ja. Waarschijnlijk de lange versie. Uh, ah, ja. De, ja. Lange versie uh, de live ja. versie van 20 minuten. Dat is R.E.M. dus. Ja. Yeah. in your eyes I'm choosing my confessions Trying to keep an eye on you Like a hurt lost and blind fool. Oh, oh. oh no, I've said too much I set it up Consider this Consider this You brought me to my knees, pale, what a fall. R&M, staat dat nou voor, uh, staat dat nou voor uh, Rapid Eye Movement of niet? Ja, precies. Dat, maar dat, dat is bij de groep ook zo. Ja, ja, ja. Oké, okay, nee, prima. R&M, ja, ja, ja. de Rapid Eye Movement. Nee, maar de, movement. ze maken mooie, mooie muziek ook. Zeker weten ze. Ik. hebben mooie muziek gemaakt. Volgens oh. mij bestaan ze niet meer hoor. Nee, maar goed, uh, ze, ze maakten... Mooie muziek. Hey, Goed, we hebben uh, nog steeds... Uh, uh, de Stam voor het Aard, 2024 En uh, ja, uh, Carina. Hele weekend, uh, ja, dit juist. weekend. Ja, dag, dag Carina, goedemiddag, uh, goedemiddag. Weer, hoor gezellig. Nou, ik sta hier bij een, een topkunstenaar, Rogier Cornelissen. Okay. Hij is niet de bloemetjes bij het aan het zetten, maar de vogels bij het <laughs> aan het zetten. Hij heeft uh, uh, zijn uh, kunstwerken in het uh, groot gemaakt op karton. En die zet hij dus nu buiten ook uh, als eyecatcher. Oh, dat is maar goed. Het dus niet ja. regent dan, hè? Op, ja, karton, nee, we, ja. We zijn, we zijn blij met het weer. Ik begrijp het. Ja, ik maar begrijp het. Uh, Rogier, ja. uh, jij maakt elke dag een vogeltekening, hè? Klopt, ja. Dat doe ik al bijna vijf jaar. Maak ik iedere dag een uh, dagvogel, noem ik dat. Dus dat is een... Oh, dat gaat niet. Ja, er staat uh, een beetje wind. Ja, dat waait een beetje. Moet ze nog even vastzetten. Ja. Uh, dus dat is een, een vogeltekening met een korte tekst erbij altijd. Het ja. is een soort grappige of filosofische tekst. Uh, dus ik heb er inmiddels 1680 gemaakt. Wauw. Ja. je hebt er vandaag heel veel bij je. Die staan uh, binnen natuurlijk. Anders waait alles weg. Ja. En je hebt er ook een boek van al laten uitgeven. Ja, klopt. Er is een boek van. Er, staan, er uh, staan 200 tekeningen in. Dat is te koop. En alle unieke tekeningen zijn ook te koop. En ik heb er een paar honderd bij me. Die hangen hier. Ja, en elke, ja, ik moet ontzettend erom lachen. Want je plaatst ook elke dag op Instagram. En dan denk ik, hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Maar uh, dus, uh, het is, uh, ja, gewoon ontzettend humoristisch. Maar ook wel soms tekenend voor het leven. Hè? Ja, klopt. Ja, en, en het grappige is, het zijn vogels, maar het zijn natuurlijk, eigenlijk zijn het mensen. Ja. Want ze kunnen praten. En ik, ik kijk veel naar mensen en ik luister goed naar mensen. En ik gebruik wat ik om me heen hoor of wat ik in de krant lees. Korte, grappige zinnetjes. En die zet ik dan bij zo'n vogel. En dan is het meteen... Uh, uh, ja, dan daar wordt het grappig van op de een of andere manier. ben je ook vogelaar? Nee, niet, niet, oh, zo, nee. niet zo hardcore dat ik met een verrekijker in het bos uh, lig. Maar ik kijk wel graag naar vogels. En ik heb veel boeken. Ja. Ter inspiratie natuurlijk ook. Um, dat is ook zo passend dan. Bij welke vogel je kiest soms. Bij welke uitspraak. Dat klopt dan gewoon ook. Ja, vogels zijn natuurlijk zo uh, dankbaar... om gebruiken in, uh, om te tekenen. Uh, omdat het zo'n... Uh, oh, er komen even twee helikopters langs. Ja. Uh, Allemaal zand voor de art. Helikopters voor zand voor de art. Worden luchtopnamen gemaakt. Ja. Ook weer een soort vogels. Ja. Maar uh, ja, ik kijk naar uit hoeveel mensen om jouw kunst weer even gaan lachen. En uh, in gesprek raken met jou. Ja. Dus uh, ik heb er zin in. Ik ga snel even naar binnen. Want... Ik kom je zo anders wel even helpen met die vogels vastzetten. Komt goed, oké. Okay. Ik loop even naar binnen. Nu voel ik me echt zo'n razende reporter. En ik heb gelukkig mijn sportschoenen aan. Want Marcel van Rabbel Café, die heeft speciaal een kunstmenukaart gemaakt. En ik ga even vragen... Uh, oh, hij staat te koken. Dan, dan ga ik eventjes voorlezen. Want het is niet alleen maar zo dat je hier naar de kunst kan kijken. Maar je kan hier ook natuurlijk even gezellig wat komen eten. Bijvoorbeeld, speciaal voor mij, vegetarische groensoep. Uh, lekkere koffie, thee, appeltaart, gevulde koek. En er staat, welkom bij Rabbel, de Kunst menukaart. Dus alleen daarvoor is het wel leuk om even het LDC als een stop te gebruiken. En daarnaast heb ik hier de meiden van Salty Studio. Die zijn net gearriveerd. Wat kunnen de mensen vandaag doen in het LDC met jullie? Ja, de mensen kunnen hier hun eigen canvas tas beschilderen. We hebben allemaal stempels, schablonen, uh, om helemaal creatief aan de slag te kunnen. En... Ja, want normaal staan jullie op festivals, hè? Ja, normaal staan we op festivals of evenementen. Uh, lekker in het, in het zonnetje buiten. Ja. Uh, nou, maar nu ook bij het Antwoord Art Evenement. Ik ben heel blij dat jullie ja hebben gezegd. Want we, er een van. we gaan er een feestje van maken. En ik zie al prachtige voorbeelden. Uh, op Instagram zien we altijd al heel goed wat jullie doen. Ik heb al gehoord dat heel veel kinderen zin hebben om naar jullie toe te komen. Dus dan kunnen de ouders even rondlopen en dan kunnen zij je aansluiten. Kost het iets? Ja, het is uh, 10 euro okay. voor de workshop. En uh, nou, daar hebben we ze ook helemaal bij. En we hebben schorten, we hebben allerlei materiaal. Um, we verkopen daarnaast ook onze eigen t-shirts uh, die we ontworpen hebben... Dus uh, kom zeker even kijken. Supergoed. Leuk hoor. Leuk. Allemaal kijken. Oké. Okay, ja, ja, ik, ik, ik las ook nog ergens dat uh, kinderen van de Stamfordse basisscholen hebben beschilderd En uh, die zijn voor 5 euro te kopen bij Wijn uh, aan Zee en in de kerk. En dan krijg je ook nog een prachtig uh, programmaboekje erbij hè, volgens mij. Dat zit Precies. er dan in. Nou dat ja. is uh, hartstikke leuk. Het is uh, zo goed georganiseerd. Uh, ja, En zo uh, moet je ook de kinderen erbij betrekken. Dat is heel slim bedacht allemaal. Uh, wij, wij, wij komen straks nog even bij je terug. Uh, ik denk zo, zo rond 10 voor 12 uh, ongeveer. Hartstikke goed. Uh, ja. Dus dan horen ik meer van jou. Uh, dan loop ik even weer naar een andere kunststructuur. Hartstikke goed. Hey, Carina, tot hier. straks. Dank tot je ja, wel. Dank hartstikke hartstikke hoi, hoi. Okay. Ja? Ik, dacht ik, ik, ik, denk, ja we, ik denk jullie gaan nu iets aankondigen. Nou ja, we hadden het over een vogel. In oh het ja, dus dus denk, we hebben ja. het over vogels gehad en uh, Skinny Love heeft daar een mooi, mooi nummer over gemaakt: Birdie. Ja, Birdie. En uh, ja, het, het lijkt wel of het zo moet. Hè. Ja, leuk. Het, birdie is, is, is niet van het golf, hè? birdie. Nee, een birdie is niet... Nou ja, dat weet jij. Je ja, bent ja, ja, natuurlijk ja, een golfer. Ja, ja zeker. Hé, hey, we uh, hebben iemand aan de lijn. Uh... Ja, we hebben Willem van der uh, Sloot ja, aan de lijn. Uh, en ik, dacht, van... ik dacht het. Maar ik hoor dus nu oh, een, uh, in gesprek... heeft u oh, hem uh, ja. erop gegooid? Ja, nee, Misschien heeft hem een herten, Nou, dan, een bel hem maar even opnieuw. Nou, gaat, maar even. Komt precies. u meteen in de uitzending. Ja, precies. We gaan met Willem ja. praten over een aantal zaken. Hij heeft uh, Brame, de Brama-actie gehad. Die, uh, precies. En de opbrengst was uh, voor het dierasiel, inderdaad. Ja. Uh, en, en we gaan over de hekken. En we gaan over de hekken praten. Over de hekken, van ja, de en de, dus de natuurbrug. De brief, uh, uh, Want die moet, voor het eind van het jaar moet die open. Nou ja, als het dat goed is. Dat, is, is die nou. nu. dat wil Willem. Is Willem aan de lijn? Ja. Willem, nee, ja, ja, goeiedag. Ja, we willen met jou over een aantal dingen praten. Laten we even beginnen met uh, een actuele zaak. Dat is uh, de, waar jij ook al uh, voor inspant. Is zijn de hekken rond uh, de natuurbrug over het spoor. En ProRail zou daar hekken plaatsen, Maar nu hebben ze ja. weer laten weten dat ze het voorlopig niet gaan doen. En nee, dat wordt... Ik heb de indruk ben... gekregen dat jij er niet blij mee bent. Nee, ik ben, ben niet teleurgesteld, zoals hij antwoordde. Die meneer Homan, maar ik ben woedend. Woedend zelfs, kijk eens aan. Ja, het is vijf keer nu uitgesteld, hè? Ja. Maar dat is de reden... Wat geven ze daar ja, eens de reden op? Ja, ze, ze hebben weer andere smoesjes over uh, dat het uh, Natura 2000 gebied is. Ze is gewoon gekletst. We hebben eigen grond op het spoor. En daar kan ze gewoon een hek plaatsen. Ja. Ik heb PWN ook gisteren een mail gestuurd bij de met de filmpje met: zijn jullie er tegen dat daar een hek komt? Dus ik ben benieuwd uh, hoe ze maanden gaan antwoorden. Maar ja. wie, wie, wie is er verantwoordelijk voor? Uh, wat, meneer uh, de regio-directeur van ProRail. Dat is een jong kereltje, hij was van de week op televisie met de over de, de spoorwegovergang, dat is zo gevaarlijk is. die mm denkt, -hmm. de, de, de, de, de 25-26, die gaat even zeggen dat het uh, weer uitgesteld gaat worden. Ja. Nou, als uh, veiligheid nummer 1 staat, dan moet ze zeker daar een hek gaan plaatsen. Ja, want het is natuurlijk gevaarlijk omdat uh, beesten zoals de, de, de dammen op het spoor kunnen komen, plus uh, het is ook voor mensen gevaarlijk hè? te nee, gevaarlijk, ja, tuurlijk. Zijn ja, want heb jij hebt er ook komen. kinderen op het sport die spelen, et cetera. Ik heb wel eens kinderen, ja, kinderen. Uh, uh, mijn zoon was een keer een, uh, een feestje bij een vriendje, en met zijn mannetje waren ze toen in het bos aan spelen. En daar waren ze van stoppertje in het doen. Maar daar waren twee jongetjes op het spoor. achter een bosje aan het vliegen. Ja, dat en toen is uh... En nog een vriendje. Kom op, daar vandaan, dat is best gevaarlijk. Ja. Kom er vandaan en nu later uit de trein. En toen is ja. ik geluid eigenlijk naar uh, Joop Berens uh, geweest. Uh, gaan. Destijds de wethouder, ja dat klopt. Daar werden ze kijken. En binnen, binnen tien dagen werd het hek neergezet van 700 meter. 6, 700 meter. Ja. Maar staat... even, vertel eens precies waar die staat. Uh, aan de, even kijken, je hebt de, als je het tunneltje bij de Keesemstraat bent, ja? dan is het de linkerkant naar de natuurbrug. Oké. Okay. Er is de ja, natuurbrug het over het spoor, hè? He? Ja. ja. Maar de, de, de, ik had het toen ook begrepen, hij, de andere kant zal ook nog geplaatst zijn. Maar dat kan ik van dus later. Ja, bij, het, het, het, het, het vissers, bij het Visserspad? Ja, bij het visserspad. Okay. Daar ontbreekt nog zo'n 600-700 meter hekwerk naar de natuurrug. Nou ja. En als je van de de van het fietspad afkomt en je rijdt zo naar het visserspad. dan kijk je zo tegen die, die, de, de spoorlijn en dan zie je dat er geen hek staat. Ah, ja, slechte zaak. Nou, jij, jij, jij blijft je daarvoor inspannen en proberen om ja. daar uh, veranderingen in te brengen. We gaan even naar een ja. ander hek, want daar zijn we ja. van de week geweest, uh, ja. ben ik bij geweest met uh, Animal Rights. Een paar mensen hebben ja. animal, animal Rights. Dat is uh, de, de grote natuurbrug over de Stamford-Salaan. Uh, ja. En daar staat een hek van uh, ruim 2,5 meter, uh, precies ja. middenin, waardoor de, de, de grotere beesten. Uh, groter dan salamanders of wat weet ik het allemaal, maar uh, hechten kunnen daar niet doorheen. En dat is al, nee. hoe lang al? Elf jaar zo? Het, is, het staat er al elf jaar, het was een tijdelijk hek. En het staat er nog na elf jaar. En uh, er kan er ook geen vos doorheen, er kan ook niet de konijn doorheen, een dikke muis kan er niet eens doorheen. Nee, maar... Het uh, moet gewoon weg. Ja, en, en, en Marais heeft gezegd van het moet voor het eind van het jaar weg, anders gaan we een rechtszaak aanspannen. Ja. Dat klopt, ja. hè. Ja, uh, de, de, ja. Denk ja, je, denk je dat ze daar... denk je dat ze daar uh, wat mee kunnen bereiken? Ja, ik zeker weten Ik ben heel positief trouwens. Oké. Okay. Ja. En, en waarom is het zo belangrijk dat het hek uh, wordt geopend? Nou, dit zijn... kijk, we hebben niet meer te veel damherten. Hebben er nog duizend? Nee, er ja, zijn er hoop die... afgeschoten in ieder geval. Ja, zijn er heel veel. zijn er 17.000 afgeschoten. 17.000? 17.000. Yes. 17 Zo. Ja. Ik heb de tellingen wel. Uh, dat zijn een lucht... hoop hertenbierstukjes. <laughs> ja, maar dat, dat, dat, dat Er waren toen te veel, zuizen En nu zijn er nog duizend. En ze moeten naar 800. Nou, ja. gooi dat op open. Geef ze meer ruimte. Daar ja. is het. De bruggen voor gebouwd. En, en, en, voor en dan, je dan je zou ook uh, de wolf kunnen komen. Ja, die is ook welkom in de natuur, hè. Dat moet je toelaten. Ja, dat is zo. Maar goed, ik denk dat mensen met kinderen... als ze over het visserspad uh, gaan... en ze zien opeens een wolf... Dan en met honden. En, uh, dan denken ze er anders over. Je daar, als, je, als daar hekken staan... Uh, zo, hè? wat de spoorlijn ook moet doen... en je hebt, dan het, je hebt daar de spoorbrug... en daar kunnen ze overheen komen. Ja, ja, en dan ja. moet, moet ook alleen... Uh, bij Koningshof moet het hekje een stukje hoger... langs het fietspad. Ja, ja. Aan de e ja, want anders lopen ze opeens in Noord. Dat moeten we ook niet hebben. Ja, nee, maar het is gewoon het hekje bij Koningshof, langs het fietspad uh -huh. onderaan de heupel, weet je wel. Dat is gewoon ook heel slecht. En daar komen de herten uit over een laag hekje en dan komen ze op het spoor terecht. Ja. Nou, dat, het is bekend hè, het, ja, ene, het ene terrein is van de, de ja. Nationaal Park Zuid-Kennemeland en je hebt natuurlijk de waterleiding Duinen. Ja. Maar die zijn het ook niet met elkaar eens hè, PWN en... Nee, nee, nee, nee, maar dat zijn ze in de politiek niet, maar ook niet met, allemaal met elkaar eens, nee. Nee, ja, want... Uh, allemaal moeten ze met elkaar eens zijn, ja. samenwerken. En ja. dan uh, los je helemaal op. Ja, want als we het over politiek hebben, dan... Uh, want jouw jou, uh, kritiek op uh, bijvoorbeeld de burgemeester is ook niet mals, ja. uh, Willem. Is nee, dat, uh, dan de, dan, dan, dan, dan, dan daar zit je op Facebook een uh, beetje de, de burgemeester uit te schelden. Denk je dat het een goede zaak is? Uh, goede zaak is uh, uitschelden. Een, een, uh, hij heeft van mij een bijnaam gekregen, een slapjanus, omdat hij niks doet. Heel simpel. Maar wat doet hij verkeerd dan, precies? Dat zeg je. Wat, doet hij, wat doet hij verkeer dan, vind je? Nou, een heleboel. Een heleboel. Hij komt ook zijn aftraken niet na. Ook. En dan, dan gaat hij nog omheen draaien. Ook. En dan liegt hij ook nog tegen. Maar moet je niet doen. Maar, maar is het niet beter om een uh, keer helemaal goed uit te spreken met hem dan? Nee, die kansen heb je allemaal gehad. Ja. Hij, hij heeft die kansen gehad. Hij liep maar 1-0-1 mij uh, op op uh, bij hem komen met hij uh, met je praten nou goed waar we over praten. Ja, je prutje met je je overbuurvrouw, over, over, die was voor een week bij me en met een zielverhaal. Zo so, de op Ja, maar goed. Uh, maar, uh, uh, uh, Hou op. Er zijn natuurlijk gesprekken waarin, uh, waarin je oplossingen kunt bedenken. Maar goed dat, dat, ja, dat, dat, is... dat, dat, dat, dat is gepasseerd eigenlijk, vind je? Nou, nee, maar ik was slachtoffer. Zij was de dader en dan moet je niet gaan omdraaien. Oké, okay, nou ja, ja, goed. We gaan het niet op, op de radio uitvechten. Want we gaan sluiten met jou over een, een ja. heel ander uh, onderwerp. En dat is, dat is de, de Bramen. een mooi onderwerp. De dat is Bramen. Een mooi onderwerp. Ja, want daar ben je heel druk, druk mee geweest. En waar uh, nou ja, ja. je en ben jij elk jaar weer over Ja, elk jaar. En, en, en je bent nu bij het uh, dierenasiel geweest. En ja. uh, die heb jij een cheque aangeboden van 2800 euro. Nou, gewoon contant geld, hoor. Ja, nou nee, ja, maar goed, uh, het was gepakt <laughs> in een cheque en uh, dit zat inderdaad een hele envelop met die 2800 euro ja, in. En daar waren ze heel ja. blij mee, hè, geloof ik. Ja, ja, iedereen was blij die er was. Ja. Daar ook. Want ik schrok ik, ja, ik schrok van de kosten die ze hebben. Ze hebben alleen nog 100.000 euro aan, uh, aan dierendokters uh, Ja, nee. ja, ja. ja maar je moet weten wat er Ze hebben een handen vol die vrijwilligers. 30 vrijwilligers die. Ja, dat geloof ik graag. Krijgen. Ja, en en uh, nou, die kregen dan een lunch uh, van een cateringbedrijf aangeboden voor, door de dierendokter. Ja, ook leuk. Ja, ja. iedereen zat op een liefde, iedereen was vrolijk. Ja, leuk. Ah, mooi. Want hoe lang ja, maar... duurt het nu al, uh, Willem? Vijf, zes jaar dat of zo? Dat. Braamers zoeken? Ja, Braamers maken en stem. Uh, nou, nee, ik, ik, ik, ik, Braamers zoeken doe ik al 60 jaar. Ja, dat begrijp ik, maar, maar voor, het, het voor, het, vo, voor het goede zes, doel bedoel, bedoel zes, ik? Zes, zes jaar hebben we nu gedaan. Zes, zes jaar, inderdaad. Heb nou ja, Huis in de Duin de de heeft het een keer gehad. En, ja. Uh, vier, ja, drie vier keer zelfs. Ja. Eén keer met Liam zelfs. Was ja. toen met Liam, ja. het geld al binnen. En toen hebben we het ook overhandigd. Leuk bij, hoor, ja, leuk. En het dierenambulance... En volgend jaar zoeken we weer een ander doel. ZFN misschien hey. is een leuk doel, of niet? Wat? <laughs> <laughs> ZFN, nee, over een grapje hoor. Maar, uh... nee, maar jij, jij bent even... Dan moet je maar bij de, bij de burgemeester. Ja, dat Dan begrijp de... ja. ik. J jij bent van de weinigen die, die Bram mag plukken. Want dat mag ik, niet meer, ik, hè? Ik heb toestemming bijna op een heleboel gebieden. Oké. Okay. En, uh, en die heb ik netjes ook uh, kort geleden bedankt. Dat, en uh, dat ik een opbrengst heb. Wat de opbrengst was en waar is ja. gegaan. En ze waren volgend jaar, ze ben je weer welkom. Ja, nou, ja, ja want kom. jij wilde nooit zeggen waar het is, maar ik hoorde van iemand waar het, waar het is. Dus dat ga ik zo ja. even, even bekendmaken. <laughs> nee hoor, dat maar, <laughs> ga, ik, ga ik niet doen. <laughs> ik ook, ik van de week bij een, een gebied, uh, staat wolf weer dan, ja. waar uh, je niet van plukken. Als je daar plukt, krijg je 4100 euro boete. Goeiedag. En daar heb ik uh, vorige week... je een hoofdstop voor maken, Willem. 4.100 euro, daar moet je een hoofdstraf van maken. Ja, ik liefde tegen het lijf. En uh, ik, ik, ik, ik stelde zo'n verhaal over de, uh, de opbrengst en dit en dat. naar nou, goede doelen. Oh, wat goed, oh wat goed. Ik, uh, <laughs> toen had ik al mondeling toezegging, toezegging van twee boswachters. Oké, okay. ja? nou prima, ja. Mooi, van mooi. Midden, van uh, van midden daar. Ik zal okay. het gelijk doen, Nou, als je, ja. nog maar, uh, wat, als je nog maar wat laat, laat hangen voor, uh, voor de vogeltjes maar, en de beestjes. En de... Precies, de volgende dag kwam er een mail dat ik geen toestemming krijg. Oh. We <laughs> dachten blijkbaar op ze hebben met de grote baas uh, van Stam. Oh, okay. Goed, nou, Willem. Ik hey, mag je jou hartelijk danken dat je de tijd voor ons hebt vrijgemaakt. En uh, okay. ik wens je ik nog een heel, heel fijn weekend. En, en wees een beetje lief voor de burgemeester. Nou, ik moet, ja, uh, ik uh, moet uh, naar de Marie En mijn heest vanavond in okay. Amsterdam. Oké. Uh. Ja, dat ja, we genieten. En, en, en wees een, be een beetje lief voor onze burgemeester. Hè? Ja, dat maakt niet zilverlaag. <laughs> Oké, okay, Willem. je hey, dankjewel en een goed weekend. Hè? Dankjewel. Oké, okay, hoi, hoi. Bye, bye. bye bye. Dag, dag, dag. There's too many of you to cry. Brother, brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to find Don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you can see. Marvin Gaye, Marvin Gay, ja. Is ja, dus wat, ja. dus wat voor Roy. What's going on? <laughs> wat Marvin Gay, <laughs> En <Yeah. laughs> yeah. uh, What's going on? Uh, natuurlijk ja. een hele grote hit van hem. Uit de 70e jaren. Ja. En, uh, weet, je, weet je dat Marvin Gay in Oostende heeft gewoond? Is dat zo, zo? Ja. En hij was, hij was enorm verslaafd aan de heroïne. Ja, iedereen mag fouten geven. Ja. En toen ik. uiteindelijk is hij doodgeschoten door zijn vader. Ja, dat, dat heb ik wel eens ja. gelezen. Ja, je hebt ja. geen leuk leven gehad. Uh, nee, maar Terwijl hij heel aardig kon zingen. Toen het afgelopen was, toen uh, had hij <laughs> weinig last meer van. Nee, dat nee, nee. was klaar. <laughs> uh, hey, ja. Wie hebben we aan de telefoon? Ja, wie Is wie dat niet? Carina, er, live? Wie ja. heb ik aan de live? Carina, hallo vanuit het LDC Zandvoort. Ben je nog ja. steeds bij het LDC, Carina? Ja, want ik ben hier uh, echt nog gewoon nodig. Uh. Oh, ja, ja, dat kan uh, ik me voorstellen. Uh, pak je kunstkast in orde, maar... Oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, even mensen helpen met uh, deuren openen... omdat ze hun spullen even... Ja, dingen uh, vastzetten hè, en dingen. spullen even weg willen leggen. Maar zijn het deuren die voor anderen gesloten blijven? Of? Juist, ja. Kijk, dus, uh, ja het, het begint om twaalf uur, hè? Dus, uh, ja, dus het is bijna. Nog een kwartier, en, ja, ja, ja, En er is zelfs al iemand die al, nu al... iets verkocht heeft aan een medewerker. Echt waar? Nee, nou, hoor. Oh. Daar ga ik zo naartoe, maar ik sta, zit hier naast Jill. Uh, Jill Romein. Zij doet voor het eerst mee. Uh, toch, Jo? Ja. En uh, wat vind je er tot nu toe al van? Hoe gingen de voorbereidingen? Nou, de voorbereiding ging eigenlijk wel goed. We staan hier met, uh, in dezelfde ruimte met uh, drie andere kunstenaars, dus met z'n vieren. En we hebben de ruimte eigenlijk wel uh, goed kunnen verdelen. Dus daar zijn we dan geen over. Het ziet er ja. wel mooi uit. Zo rommelig als het gisteravond was, zo rustig is het nu. Het is nu echt een hoogwaardige expositieruimte geworden. En wat maak jij? Jij, even kijken, je schildert, hè? Ja, ik uh, schilder vooral. Uh, ik fotografeer ook wel, maar ik ben sinds een uh, jaar heb ik een atelier hier in Haarlem. Ik woon een aantal jaar nu in Haarlem. En uh, ik ben echt het hele jaar uh, druk bezig geweest in het atelier om vooral schilderijen te maken. Dus daar heb ik er nu een uh, kleine selectie van uh, hangen. Ja, want je hebt grote werken. Ze springen meteen in het oog als je hier de dus oranje zaal binnenkomt. Nou, ik wens je heel veel succes. Heel veel plezier. En wie weet, verkoop je wel wat. Ja. En ik ga ze even hier. En Sabrina, Vermeulen loopt hier voorbij nog met een stoel. Laatste loodjes. Mag ik jou zo nog wat vragen zometeen? Ik ga eerst naar de mevrouw Marike van Abrichem. Zij maakt ja, uh, dingen met textiel. Uh, maar je hebt net al wat verkocht. Ja. En het is nog niet eens begonnen. Het ja, is natuurlijk ontzettend leuk als je al meteen wat verkoopt. Zeker aan de medekunstenaar. Ik ja. denk dus, uh, dat, dat de werk ook uh, gewaardeerd wordt en leuk gevonden ja, wordt. Want haar oog viel op dus een. Uh, een, een fantasie die lijkt wel een van veel Een fantasiemormeltje van vilt. Inderdaad, een vilt waar je eerst alleen maar wol hebt en daar maak je grote lappen van. Ja. En vervolgens vervorm je dat tot, uh, ja, tot kleine wezentjes, kleine mormeltjes. Het is eigenlijk wel leuk, want we hebben dit jaar drie uh, kunstenaars die iets met textiel doen hier in het LDC. Hè? Annette van Kester en Angelina Rood. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen heel veel succes, want het ziet er ook ontzettend mooi uit... En de kleden ook, ze hangen mooi. En uh, nou, ik ben heel benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden hier. Geniet ervan, want voor jou is het ook de eerste keer hè, Zandvoort Art. Ik heb vroeger met Kunstkracht 12 uh, al meegedaan. Ah. In het verleden, dus alweer ja. heel veel jaren terug. Ja. Dus in die zin ben ik wel vaker in Zandvoort geweest. Ik doe er ook al jaren, jarenlang mee met de kunst in Haarlem. Dus, ja. dus, je, dus bent je bent het wel gewend. Het bekend. Ja, absoluut. Ja. Je bent bekend met uh, alles versjouwen, installeren alles maken, even kijken hier ga ik even naar Sabrina, ik ren er even naartoe, want zij zit helemaal achter in de hal want, ja ik zie een zucht want zij heeft naast prachtige fotografie heeft zij nog iets speciaals dit weekend, wat ga je extra doen um, naast de kunstfotografie werk ik als hondenfotograaf en uh, mensen met een hond kunnen voor een gereduceerd tarief uh, hun hond uh, laten fotograferen ja, en daarom hebben we jou ook een rustig hoekje gegeven. Vorig jaar zat hier Ellen Hendricks. En toen gaf zij nog uh, leggen sessies. Uh, het was erg druk. Mensen stonden in de rij voor haar. Dus ik hoop dat de mensen vandaag ook met hun hond hier gaan komen. Want dat is natuurlijk wel speciaal. En je maakt ook paardenfoto's, toch? Uh, Alleen ja. paardenfotografie. Maar goed, mensen zullen hier niet met een paard komen. We hebben een paard in de gang. Ja. Um, is um, uh, eigenlijk een soort preview voor de expositie uh, in de Loods in november, wat ik, uh, waar ik met de kunstenaarsvereniging ga exposeren. Oh. Dus uh, vandaar dat er ook een, een poster bij hangt. Oh, ja. uh, dus als mensen daar vragen over hebben, dan leg ik ze graag uit waarom uh, ook die expositie de moeite waard is om uh, te bezoeken. Ja. En je werk is ook hier te koop, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, ik wens je, je bent er bijna klaar voor. Het is een echte studio hier. En uh, ik ben heel benieuwd of de fotomodellen hier voor je klaar gaan staan. He? Heb je een aankondiging gemaakt aan de voorkant? Dat mensen weten dat ze met hun hond hier naar binnen kunnen vandaag? Ja. Ik, heb een, uh, ik heb een beachflek uh, kort okay. en neergezet. Dus okay. het uh, is dus, uh, duidelijk aangegeven. Goed zo. Ja. Nou, genieten van vandaag. Ja, en zo zit... Sommige kunstenaars kunnen nu even lekker even een kopje koffie nemen... want hun werk is klaar. Ze hoeven nu alleen maar nog de bezoekers straks te woord te staan... Jan Willem, ik kan je niks vragen, hè? want je hebt nu wat in je mond. Ja. En Angelina Rood, klaar voor? Ja, en ook uh, zin in. Ik uh, ben heel benieuwd uh, wat de mensen van mijn werk vinden. Ja. Dus, Het uh, ja. is altijd leuk om uh, uh, leuke gesprekken te kunnen voeren tijdens zo'n uh, evenement. Ja, dat hoor ik ook altijd terug. Dat er uh, mooie gesprekken op gang komen. En uh, vorig jaar waren er echt al heel veel bezoekers. En ik denk, doordat we er hier nu 19 hebben, uh, dat we nog wel wat meer wordt. En we hebben ook allemaal, dat is ook nieuw dit jaar... panelen hebben we erbij, acht stuks... die van twee kanten gebruikt kunnen worden. Van wel twee meter lang. Net als in de kerk. En dat breekt de gang ook een beetje. Want de gang is breed. Eh, dus er is echt heel, heel veel te zien. Mel en Graham zijn ondertussen hier in het donker... al bijna zover. Ja, je moet eigenlijk komen kijken. Ik kan het niet beschrijven. Het is neon art in the dark... En volgens mij uh, zijn ze er bijna klaar voor. Het is echt prachtig. Nou, Ger en Hans, komen jullie ook nog even kijken? Ja, ja nee, zeker. Zeker. Ja, mijn familie doet ook mee. Hè? Ja, natuurlijk. En ja. Uh, ja, dus ik ben wel uh, uh, zeg maar familiair, fa familiair betrokken bij dit, uh, bij dit hele uh, verhaal. Ja. Maar 80 hier... kunstenaar, dat is veel. Uh... Dat is best veel, ja. Echt, ja. ja. Heel veel. Ja. En we hebben ook, ik zei net... Dit jaar hebben we hier in het LDC ook echt alles qua meubels gebruikt. Maar we gaan, ja. ook, we gaan ook Bergen voorbij, denk ik, hè? In populariteit, zo langzaam nou. nou, ja. <laughs> uh, maar Bergs maar is dat natuurlijk tien dagen, hè? Ja, dat is waar. Dus dat wou ik ja. zeggen, ja. Ja. ja. En wie weet, uh, ja... Um, kunnen we dit ook zo... uitbreiden, ja? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja. Ja, daar ga ik niet over, maar nee, dat begrijp ik het maar. is wel iedereen heeft ook zoveel werk erin gestopt met ja. zoveel enthousiasme en dat je dan nu al weet morgenmiddag om vijf uur ben je alles weer uh, op zijn plek aan het zetten, ja. zodat het weer een schoolgebouw CQ pluspunt wordt. Ah. Uh, maar nu is het toch echt wel een heel mooie. Ja, mooie Absoluut. expositieruimte geworden. En dat doe jij niet eens mee, Karina want ons ik was 81 geweest. Dus ik, uh... Heb, uh, ik heb vorig jaar meegedaan, ik was ja, cool enthousiast. Ja. En er was bijna iemand die iets van mij kocht. Maar, net niet... Ik dacht niet, net ik wil niet... aandringen, en toen heeft het weer teruggelegd. Oh, ja, uh, dat die... oh, uh, Maar wat maak jij zelf? Ja, ik uh, maak dan uh, bloemenschilderijen. Oh, ja. En... Uh, maar goed, ik heb nu ook een heleboel al uh, gewoon bij de kringloop ge gebracht. Omdat oh. ik dacht, dan hoop ik dat mensen blij worden om een bloemenschilderij uh, op te hangen. Kijk, dat is mooi. Uh, ja, en ik heb ook niet echt tijd gehad om uh, rustig te gaan schilderen hoor. Nee, nee. Ja. Nee, ik maar heb je, het heel veel in mijn hoofd. Je bedrukken hè, als uh, uh, onderwijs dat ja. is alles. Ja, ja, ja, ja, nog niet. Ja, ja. Uh, en nee. razende reporter van ZFM natuurlijk. Ja, ook. Dat ja. is het, dat is het. Ja. Maar ja. euh, nou, ik hoop jullie straks wel echt te zien. Ja, misschien komen we wel even langs. Dat uh, is best kunnen, ja, ja. Bijzonder bedankt voor, uh, voor je aandacht. Oké, okay, dankjewel, Carina, ja. voor je bijdrage. We nog een, uh, een laatste groet van uh, Hans. Van Pelt. Oh, van Hans oh, van Pelt, ja. Nou, die, ja, door, ja de, de hartelijk de goed de ja, ja, Die, die maakt mooie voor? tekeningetjes. Hey, hartstikke bedankt, want we gaan er bijna uit. We gaan nog even een uh, nummer draaien. Oh, ja. En dan okay. uh, is het nieuws er alweer, hè? We gaan, uh, ja. dan gaan naar Ubi... Ubi 40. Ubi 40. Je it het happens again als het nog een keer gebeurt. Ja.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 face rubbed in the dirt i don't for everyone but believe it, if it happens again i'm leaving if it stays the same i'm gone when it compromises the compromises decide you say no when i on too love if it happens again i'm leaving i'm back as my things they go if it happens again, en ik so. so. Nou Hans, dat uh, was het weer. Voor ja, vandaag. dat was een beetje. Uh, goedemorgen Zandvoort. En uh, ik hoop... Uh, dat we snel weer bij elkaar komen. Ja, dat zou en, best kunnen. Misschien, volgende week, al, misschien, weet je misschien je volgende week al. Misschien volgende week al. We gaan heller. het per week bekijken. Nou, dit was in ieder geval een leuke uitzending. Met de uh, technicus uh, Jaap Koper. Uh, ik weet niet, heb jij de muziek uitgezocht? Nee, he? ik heb de muziek nee, uitgezocht. dat heeft Gergen gedaan. Oh, Ja, gedaan, En okay. ik heb uh, deel van de redactie gedaan. Zo ja. ook jij. Ja. En uh, dat doen we in samenwerking met Zandvoort de Zandvoortse krant. Ja. Dat is uh, hartstikke lekker ja. en uh, leuk. Dus heel veel van de onderwerpen die, uh, die wij uh, gebruiken kun je nalezen in de krant. En jij schrijft ook weer voor de krant, hè? Ja, ik schrijf voor de krant, inderdaad. Ik ook, trouwens. ja die gaat vanmiddag nog naar het voetballen toe. Naar SV standvoort tegen VSV. Altijd lastig, want VSV staat bovenaan, heb ik begrepen. Zo, dat is leuk. dat is Het begint om drie uur. Wie is VSV? Velser Broeker Sportvereniging. nou dan weet ik het niet. Sportvereniging. Wacht even, ik schrijf het even op. Ja, maar jij als voetbalhader weet ik allemaal wat. ik ben geen hater. Ik ben geen hater. Heb je gisteravond ook niet gekeken? Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog nooit een wedstrijd gezien in mijn leven. Nou, jawel, toch? Echt niet. Ik heb nog nooit een wedstrijd. finale Een WK-finale, 74? Nee, ook niet. De Neeskens hebben ze nog herdacht. die naam koning. Die ken ik wel. Die naam ken je wel? Ja, uit die tijd ken je die namen wel. Ja, we zijn er hoor. Want anders gaan we straks dwars door het nieuws. Het lijkt me niet heel...